Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De inflatie is weer opgelopen. Je moest in februari gemiddeld 3,8% meer aftikken dan een jaar eerder. Volgens het CBS zijn vooral de prijzen van voedsel, drank en tabak gestegen. Toch is er ook een meevaller. Stroom en brandstof zijn juist iets goedkoper geworden dan in januari. In Londen is een spoedoverleg geweest tussen Europese NAVO-landen en Canada... om te praten over de oorlog in Oekraïne... Ze gaan werken aan een plan voor een gedeeltelijk staart het vuren van een maand. Er zou dan een troepenmacht moeten komen om de boel in de gaten te houden. Nederland wil wel meedenken, maar meedoen is een ander verhaal. Dat zei premier Schoof na afloop. Volgens politiek verslaggever Roel Bolsius vinden sommige mensen dat wat lafjes. CDA-partijleider Bondbal bijvoorbeeld die noemt het teleurstellend en onbegrijpelijk... dat Nederland niks concreets heeft toegezegd. Deze zestige partijleider Jetten die zegt dat het kabinet aan de ketting van wilde Lijkt te liggen. En Timmermans van GroenLinks PvdA die zegt: ja, dit laat zien dat de coalitie verdeeld is en dat het kabinet stuurloos is. Australië maakt zich klaar voor orkaan Alfred. Zoals het er nu voor staat, komt hij later deze week aan land. En waarschijnlijk gaat hij voor veel ellende zorgen. Orkanen komen in dat deel van Australië haast nooit voor, zegt deze weervrouw. Al heeft ze er wel een paar gevonden. There was an event back in 1990 en 1974 and another big event in 1954. Dan heb je het dus over dik 70 jaar geleden. Ze zijn extra vroeg begonnen met waarschuwen omdat ze bang zijn dat mensen er niet klaar voor zijn. En dan nog een bijzonder moment bij de uitreiking van de Oscars. Er was een eerbetoon voor brandweermensen... die hebben geholpen bij de verwoestende natuurbranden in Los Angeles. Ze kwamen het podium op en kregen een staande ovatie. Please welcome members of the fire service... who bravely responded to and battled the Palisades and eaten wildfires. On behalf of everyone in Greater Los Angeles, thank you for all that you do. Bij de branden werden tienduizenden mensen geëvacueerd. Een complete woonwijk werd in de as gelegd. En het weer nog vanochtend behoorlijk fris en ook wat mist. Daarna trekt het open en wordt het lenteachtig. Veel zon vandaag, weinig wind. En het wordt een graad of negen. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn nog vooral dagelijkse files in Noord-Holland. De meeste vertraging daar op dit moment op de A4 den Haag richting Amsterdam. Voor Knoop de Nieuwe Meer 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Knoop. was een ongeluk. De weg is vrij, maar hou nog rekening met 5 minuten op, onthoud.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 The border Affected! I've never found anyone who fulfilled my need. A lonely place. all the beauty they possess in time, give them a sense of pride to make it easier, let the children's laughter remind us how we use That's bad, she'll yeah. play.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 It's the blaze across my time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 Cindy